Drie uur. Kees Groot met het NOS-journaal. gewond geraakt bij het blussen van een brand in een bedrijvencomplex. Er was een gasexplosie in het gebouw dat volledig in lichte laaien staat. De hulpverleners hebben beenletsel opgelopen en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De brand woedt in een loods in Schiedam-Noord. In het pand is onder meer een autoverhuurbedrijf gevestigd. Delen van het gebouw zijn ingestort. De brand is zo hevig dat de rookwolken tientallen kilometers verder te zien zijn... De oorzaak van de brand is onbekend. Voor zover bekend was er niemand in het gebouw aanwezig. In Doetinchem heeft een stoptrein van Arriva afgelopen avond een politiebus geramd. De agenten achtervolgden een verdachte en reden daarom langzaam tussen de gesloten spoorbomen door. Mogelijk zagen ze door de struiken niet dat er een trein aankwam. Zowel de agenten als de inzittenden van de trein bleven ongedeerd. Wel raakte de voorkant van de politiebus zwaar beschadigd. De 15 passagiers in de trein moesten de laatste paar honderd meter naar station Doetinchem lopen. Het RIVM heeft achterhaald waarom ruim 30 kinderen brandwonden opliepen op een glijbaan in Schijndel. Om hem gladder te maken was de glijbaan ingesmeerd met verdunde groene zeep. Maar er zat een restje vaatwasmiddel doorheen. Die combinatie leidde tot de brandwonden, meldt het RIVM na onderzoek. De verwachting is dat de huid van de kinderen in een paar dagen volledig herstelt. Marcia Luiten heeft de Brusse prijs gekregen voor haar boek Het Geluk van Limburg. De winnaar van de jaarlijkse prijs voor het beste journalistieke boek... werd bekendgemaakt in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. In het boek wordt de opkomst en ondergang van de mijnindustrie besproken... aan de hand van de geschiedenis van een mijnwerkersfamilie. Volgens de jury leest het als een roman. Aan de Brusse prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden.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 He's a done bit maker. Jesus gonna make mine, and it's a Holy Ghost, Holy Ghost religion. It's a Holy Ghost religion. Jesus gonna make mine, and when you wake up.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 2015, al 25 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM I don't know John. You can go much faster. Another paper's talk can be so cheap. Hey. Seis punt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 Je hebt er keihard voor gelogen, de zodenmieten en bedrogen, dus droog die daarin in je ogen.